6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Gevangen militairen in Libië maken het goed, zegt minister. Minder snel boeten op 130 kilometer weg... en Ibo Buruma voorgedragen voor Hoge Raad. De drie Nederlandse militairen die gevangen zitten in Libië... worden goed behandeld en zijn in goede conditie. Dat heeft minister Hiller gezegd in de Tweede Kamer. Hij baseert zich op informatie van de Nederlandse vertegenwoordiger in Tripoli. Die heeft kort geleden met de drie gepraat. Volgens Hiller gaat het goed met de drie, voor zover het kabinet dat kan nagaan. De familieleden van de militairen zijn van het gesprek... met de Nederlandse vertegenwoordiger op de hoogte gesteld. Hiller zei verder dat er intensief diplomatiek overleg aan de gang is... over de vrijlating van de drie... Volgens Betrouwbare Bronnen is een Nederlandse delegatie naar Malta gereisd om te onderhandelen. Automobilisten mogen op 130 kilometer wegen... iets harder rijden dan 130 zonder dat ze een boete krijgen. Minister Schultz wilde aanvankelijk iedereen beboeten... die ook maar iets te hard reed. Volgens een conceptbrief vond ze het hanteren van een marge onwenselijk. Maar in de definitieve tekst staat dat Schultz en haar collega opstelten... de komende maanden de ondergrens van de vervolging... en het effect op de verkeersveiligheid onderzoeken. In de praktijk betekent dat dat de automobilisten... voorlopig pas een boete krijgen als ze 139 rijden. Regeringspartij CDA en oppositiepartij D66 willen opheldering. Volgens hen is de verkeersveiligheid in het geding. Morgen is er een debat over. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer erkend... dat de communicatie over het bezoek aan Oman beter had gekund. Woensdag werd bekend dat het staatsbezoek was afgezegd... en twee dagen later werd duidelijk dat de koningin... vandaag wel een privébezoek aan de sultan brengt. Rutte zei dat die uitnodiging pas kwam... nadat het staatsbezoek was afgezegd. De Arabische Liga komt zaterdag in Cairo in spoedzitting bijeen. De Arabische ministers van buitenlandse zaken zullen de crisis in Libië bespreken. Vandaag hebben Libische troepen die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi... opnieuw aanvallen uitgevoerd op Zavia, een stad die in handen is van de opstandelingen. Volgens nieuwszender Al Jazeera hebben de troepen Zavia omsingeld. De stad Raslanouf is een paar keer vanuit de lucht aangevallen. Het is onduidelijk of er bij de gevechten doden zijn gevallen. De Nationale Libische Raad, waarin de opstandelingen zich hebben verenigd... Biedt Gaddafi een vrije aftocht aan als hij het land vrijwillig verlaat. Hij zal dan niet worden vervolgd. Gaddafi heeft 72 uur de tijd om te vertrekken, zegt de raad. Hoogleraar Ibo Buruma wordt voorgedragen als rechter bij de Hoge Raad. Buruma is sinds 1995 hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Nijmegen. Ook was hij voorzitter van een commissie die onder meer de rechterlijke dwalingen bij de Schiedammer Parkmoord onderzocht. Buruma treedt vaak op als deskundige in actualiteitenprogramma's. Als de Tweede Kamer zijn voordracht goedkeurt, zal Buruma in september toetreden tot de Hoge Raad. De PVV is tegen de benoeming van Buruma. Volgens Kamerlid Bondes is hij veel te politiek. Duitsland wint nog steeds aan populariteit bij Nederlandse toeristen. Nederlanders hebben vorig jaar voor het eerst... meer dan 10 miljoen overnachtingen geboekt in Duitsland. Duitsland passeerde in 2007 Frankrijk al... als het populairste vakantieland voor Nederlandse toeristen. Het aantal overnachtingen van Nederlanders in Duitsland... neemt jaarlijks met bijna 4 procent toe. Veel mensen betalen nog steeds te veel voor verzekeringen... die worden afgesloten bij een hypotheek of consumptief krediet... zegt de Autoriteit Financiële Markten... Volgens de AFM komen excessen van 70 tot 80 procent niet meer voor. Maar ook nu worden soms provisies voor tussenpersonen gerekend van 20 procent. Tientallen mensen zijn opgelicht door een internetaanbieder die goedkope iPads aanbood. Gisterochtend ging de webshop Telzone online, waar iPads voor een veel lagere prijs dan normaal werden aangeboden. Aan het einde van de dag besloot de politie samen met de bouwer van de site om de webshop te sluiten vanwege sterke vermoedens dat er iets niet klopte. De eigenaar van de webwinkel is niet meer te bereiken. De politie Hollands Midden heeft ongeveer 100 meldingen van gedupeerden binnengekregen en ook op internet doen kopers hun beklag. De webwinkel heeft vandaag nog de hele dag in allerlei media geadverteerd met de goedkope iPads. In Flevoland wordt overmorgen besloten of er een hertelling komt van de stemmen van de Statenverkiezingen. De VVD-Flevoland wil dat alle stemmen opnieuw worden bekeken. Op verschillende stembureaus in Almere zijn 80 stemmen minder uitgebracht dan er stempassen zijn ingeleverd. Volgens de VVD kunnen die stemmen het verschil uitmaken tussen een zetel meer of minder. Internationale Vrouwendag gaat vandaag niet ongemerkt voorbij aan boerinnen in Wit-Rusland met een eigen bedrijf. Ze hebben van de communistische regering in Minsk allemaal een moderne tractor gekregen. Een belangrijk Wit-Russisch exportproduct. In Rusland is Internationale Vrouwendag een officiële vrije dag. Het weer vanavond helder in de loop van de nacht vanuit het zuidwesten geleidelijk bewolking. Morgen bewolkt en wat regen en er staat een stevige westenwind. Met maximaal tussen 8 en 12 graden is het vrij zacht. Naar morgen blijft het wisselvallig en vooral donderdag nog veel wind. ANWB verkeersinformatie. De nasleep van een ongeluk op de A20 zorgt voor vertraging bij Rotterdam... Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen een file van 6 kilometer tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. Op de A20 zelf van Gouden naar Hoek van Holland 4 kilometer tussen knooppunt Terprechtseplein en Rotterdam-Krooswijk. Verder is de A50 van Apeldoorn naar Emmerloord nog steeds dicht tussen knooppunt Hattermanbroek en Kampen Zuid. Er ligt daar een oplegger half in de sloot en half op de weg. Het bergen daarvan gaat een behoorlijke tijd duren. Verkeer richting het noorden kan daarom voorlopig maar het beste omrijden via de A28. Was het de wintersport die februari zo duur maakte? Of waren het toch de jaarpremies van de verzekeringen? Met het Financieel Dagboek van ABN AMRO heeft u in één oogopslag inzage in uw inkomsten en uitgaven. Het Financieel Dagboek is gekoppeld aan uw internetbankieren... en zet automatisch uw bestedingen om in een handig digitaal overzicht. Dat is Overzicht Anonu. ABN AMRO. De bank Anonu. De wet van Hubble: Hoe verder melkwegstelsels van onze aarde staan... hoe sneller ze zich van ons verwijderen. De wet van Lexens, sterrengedrag, leidt tot verwijdering. Bij ieder advocatenkantoor heb je toptalent. Ook bij Lexens. Alleen bij ons gedragen ze zich niet als sterren. Ze geven de biggest bang voor de bak, maar staan wel gewoon met beide benen op de grond. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Je is koud als ijs. Ijskoud, dat zal u met een Bosch-HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste, een Bosch HR-ketel. Bosch geeft vijf jaar gratis extra garantie op de Bosch HR-ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt? Kies dan een Natura-verzekering waarmee de dienstverlening is gegarandeerd. Ook als de kosten in de vele komende jaren stijgen. Kijk op pc.nl. Zo, je belastingaangifte is klaar. Uh, mag ik je DigiD? Ja, dat is uh, KJ153. Sta nooit je DigiD af. Deze is net zo persoonlijk als je pincode. Denk daaraan bij je belastingaangifte. Studiefinanciering, donorregistratie, kinderopvangtoeslag, vergunningen... ALD, Houd je DigiD altijd privé. Hoe je dat kan doen, zie je op digid.nl. OS Radio 1 met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond, acht minuten over zes. Zometeen praten wij met de winnaar van het evenement trekken in het Limburgse Grevenbicht. Het is andere koek dan wat er op dit moment in Libië gebeurt. Twee leden van de Libische oppositie zijn op dit moment in Brussel. Ze spraken daar vanmiddag onder meer met leden van de liberale fractie... in het Europees Parlement. Hans van Balen van de VVD was daarbij. Goedenavond, meneer van Balen. Ja, goedenavond. We horen van onze correspondenten in Libië dat het heel erg warrig is en onduidelijk is wie nou precies de oppositie vertegenwoordigt. Of er gesprekken kunnen gaan plaatsvinden met het regime in Tripoli. U weet u zeker dat de mensen die u hebt gesproken ook echt de Libische oppositie vertegenwoordigen? Dat heb ik ze natuurlijk ook gevraagd. Uh, en het zal ook blijken, want wij zullen ook met anderen spreken en ook steeds vragen, is die Nationale Overgangsraad, uh, die wij gesproken hebben, vertegenwoordigt die ook iedereen in bevrijd gebied. Ja. Uh, dus dat nemen we niet alleen aan. Ja, en wie vertegenwoordigen zij? Nou, zij zijn eigenlijk mensen uit de diaspora. Dus dat betekent Libiërs die gedurende een flink aantal jaren naar het buitenland zijn getrokken. Dus zich af hebben uh, geschermd en afgekeerd van Gaddafi. En die uh, bijvoorbeeld in Duitsland is een van de mensen uh, jarenlang actief. De ander is in de Verenigde Staten actief. De ander in Egypte. Dus we hebben te maken met mensen die uh, al eerder Gaddafi de rug toegekeerd hebben. Oh, dus geen mensen die nu rechtstreeks uit Libië kwamen? Uh, dat is op dit moment, die zijn niet hier, die zitten wel in die raad. Uh, dus er zitten mensen uit Benghazi, Tobruk en andere uh, bevrijde gebieden in de raad. Maar het betekent dat wij natuurlijk uh, dat ook checken. En ja. dat is logisch. Ja. Wat was hun boodschap aan u? Hun boodschap was: uh, we hebben erkenning nodig. Dus uh, men moet niet het regime van Gaddafi meer erkennen als het wettelijk regime. Uh, wij moeten dus als verzet worden erkend. We hebben nodig uh, een no-fly zone. De Arabische Liga overigens zal op zeer afzienbare tijd uh, ook dat beslissen... dat er een no-fly zone moet komen. Zodat dus de Air Force, dus de luchtmacht van Gaddafi, niet kan optreden. Geen bombardementen kan uitvoeren. En mijn vraag, duidelijk de bescherming van de havens in het uh, bevrijd gebied. Want via die havens komen dus hulpgoederen, medicijnen, voedsel, tenten, etc. Binnen. Hoe zou dat moeten gebeuren, die bescherming van havens? Ja, ze kijken dan uh, natuurlijk naar Egypte aan de ene kant. Egypte heeft een vrij sterk leger, luchtmacht en vloot. Maar ze bekijken ook uh, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, uh, NAVO. Dus ze willen graag die ondersteuning, maar geen grondroepen. Ze zeggen, wij moeten ons eigen land uh, bevrijden. Dus ze hebben absoluut geen behoefte aan grondroepen. Ja, wat dan wel? Wat ik zei bijvoorbeeld: uh, buitenlandse luchtmacht die mm -hmm. dwingt dat Libische luchtmacht uh, op zijn plaats blijft, dus niet opstijgt, niet bombardeert. Uh, schepen die uh, de, de havens in uh, bevrijd gebied veilig stellen, dat Gaddafi die niet bombardeert of met zijn, uh, laten we zeggen met zijn marine uh, probeert te veroveren. Ja, nou is dat van een kwestie denk ik van de NAVO, de VN, veiligheidsraad, het instellen, het naleven juridisch in uh, bedden van zo'n eventuele no-fly zone, de Europese Unie vanmiddag konden de nieuwe sancties af tegen het Gaddafi-regime... die vooral gericht zijn tegen de Libische investeringsautoriteit... en de ja. Libische Centrale Bank. Dat komt naar bevriezing van tegoeden, een reisverbod voor Gaddafi... en um, de mensen om hem heen. Dat um, is eigenlijk maar een hele lichte aanscherping van de sancties... Ja, nou, we hebben morgen in het Europese parlement een debat met de buitenlandcoördinator uh, Catherine Ashton. En de liberale fractie, Verhofstadt en ik, en anderen van de andere liberale fracties zullen aandringen op vergaande maatregelen. Dat zien we dan morgen. Hans van Balen van de VVD in Brussel. Dank u. Graag gedaan. En ook het uh, Nederlandse parlement buigt zich vandaag over Libië. De Tweede Kamer wil zeker weten dat er geen informatie... over de drie militairen die daar nu vastzitten verloren gaat. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, op wat voor manier wil de Kamer dat garanderen? Nou, De Kamer heeft vandaag op uh, voorstel van de oppositie besloten... om de Commissie voor Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten... de Commissie voor Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten... te vragen om ervoor te zorgen dat alle informatie over deze zaak als de militairen helemaal vrij zijn, ook daadwerkelijk ter beschikking komt van het parlement. En de Kamer die wil dat om te voorkomen dat er stukken verdwijnen. Dat kan per ongeluk gebeuren, dat kan om politieke redenen gebeuren. Want dan kan er niet meer goed worden beoordeeld wat er nu allemaal gebeurt, wat er is gebeurd en wat er fout is gegaan. Ja, want wat er fout is gegaan, daar is iedereen het wel over eens. Dat moet. Hoe dan ook eh, openbaar worden en boven water komen? Of misschien niet openbaar worden? Uh, nee, daar is iedereen het over eens dat dat ter zijner tijd duidelijk moet worden gemaakt. Daar wil de Kamer zich alleen nu nog niet over uitlaten. Want de Kamer wil niet de ministers voor de voeten lopen tijdens de pogingen om die drie militairen in Libië vrij te krijgen. Maar ja, dat het fout is gelopen staat buiten, buiten kijf. Ze zitten daar vast en de Kamer wil na afloop wel goed kunnen beoordelen hoe dat komt, wat er mis is gegaan en of dat politieke gevolgen moet hebben. Vandaar dat beroep op die commissie voor toezicht op de inlichtingen... en veiligheidsdiensten, ik zeg het nog maar een keer, het is een hele mondvol. En dat de Kamer zich rechtstreeks tot die, toezicht, tot die commissie wendt... is zeer ongebruikelijk, want uh, normaal genomen is dat, uh, gaat dat via ministerie... maar nu doet de Kamer het dus zelf. Ja, en ze hebben ook een debat met Hille vandaag, uh, ja. met de minister van Defensie... en die zijn een uurtje geleden, uh, toen het debat begon... Die drie militairen, om even naar de situatie nu te gaan... daar gaat het goed mee, voor ja, zover ze weten. Ja, dat was een, een verrassende verklaring. Hij begon dat debatje wat eigenlijk gaat over de internationale aanpak... van de situatie in Libië, begon de minister Hille met die verklaring. En het belangrijkste onderdeel van die verklaring was... dat er zeer recent door Nederlandse diplomaten... contact met de militairen is geweest en dat ze het goed maken. Zeer recent nog heeft de Nederlandse vertegenwoordiger in Tripoli... met de drie bemanningsleden vis-à-vis gesproken. Ze worden goed behandeld over de vrijlating van de drie bemanningsleden van de helikopter... vindt intensief diplomatiek overleg plaats. Ze zijn in goede conditie, ze krijgen goed eten en drinken. En wat dat voor zover wij dus kunnen nagaan, gaat het goed met ze. Ja, het lijkt er dus op dat het goed gaat met die Nederlandse militairen... die vastzitten in Libië. Over de mogelijke vrijlating van die drie mensen... liet minister Hille zich vanmiddag niet uit. Zeker is dat er inmiddels een Nederlandse delegatie... met onder andere de, de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Kronenburg naar Malta is gereisd. En die gaat van daaruit proberen de militairen vrij te krijgen. En waarom nu Kronenburg? Nou, die heeft goede contacten in Libië. Hij was namelijk betrokken bij de repatriëring... van de slachtoffers van de vliegramp daar vorig jaar zomer. Ja, en de hoop is dus dat zijn betrokkenheid... door zijn kennis van het land, door de relaties die hij daar heeft... de vrijlating kan bespoedigen. Mogelijk vertrekt hij nog vandaag naar Tripoli, vanaf Malta. Maar daarover wil het ministerie niks kwijt. En moeten wij, dat moeten wij dus verder afwachten. Welkom Baum vanuit Den Haag. U heeft ons nog een verslagtegoed van de Vrouwendag in Maars. Straks schakelen we nog even met verslaggever Menno Remij. Het laatste nieuws van de weg krijgt u van Helene Geest bij de ANWB. De files beginnen al een beetje op te lossen. Behalve bij Rotterdam, daar is nog wat vertraging door een ongeluk op de A20. Het levert voorknopend Terbrechtse plein in beide richtingen 6 kilometer file op. En ook het verkeer op de A4 heeft daar last van. Van Hoogvliet naar Vlaardingen, voorknopend ketelplein 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Lekker doorrijden dus op de afsluitdijk... waar juist die uh, maximumsnelheid is verhoogd. Die verhoging naar 130 km per uur betekent bovendien in de praktijk... dat je 139 kunt rijden voordat je een boete op de mat kunt terugvinden. Minister Schults-verhagen van Verkeer ziet op korte termijn... geen mogelijkheid de regels hierover te veranderen. Ze moet dat eerst verder onderzoeken, schrijft ze aan de Kamer. Hans Andriga in Den Haag... Uh, dat betekent dus in plaats van 130 kunnen we met 138 kilometer ongestoord over de afsluitdijks to, uh, rijden. Ja, want de huidige regels die zeggen dat bij snelheden van uh, 130 kilometer per uur dan uh, is er sowieso een marge van uh, 3%. Nou, 3% van 130 dat is uh, bijna uh, bovenafgerond 4 kilometer. En dan wordt er sowieso nog een marge bijgerekend van uh, 4 kilometer meetfouten. Dus dan kan je nog legaal 138 kilometer rijden en moet je dus 139 gaan rijden voordat je een boete krijgt. Nu schrijft uh, mevrouw Schult van het verkeer in een uh, conceptbrief aan de Kamer... dat ze dat in verband met de verkeersveiligheid... helemaal geen wenselijke situatie vindt. En in een latere brief schrijft ze... Uh, oh, sorry. Uh, en uh, dan stelt ze dus voor aan de Kamer... om de maximumsnelheid naar 136 kilometer te brengen. Nou, daar kon de Kamer mee leven. Maar uh, in een latere brief schrijft de minister aan de Kamer... dat ze die strengere regels uh, toch moet laten vallen, na overleg met minister Opstelter van Justitie... en dat er meer tijd voor onderzoek nodig is. Ja, en die brief komt natuurlijk nadat er nogal wat partijen... vraagtekens hadden gezet bij die verhoging van de maximumsnelheid. Hoe reageert de Kamer nu dan op deze ontwikkeling? Nou, een deel van de oppositiepartij... die was niet per se tegen die verhoging tot 130 kilometer per uur. Maar D66, die spreekt nu wel over paniekvoetbal van het kabinet. Ze hebben de zaak niet goed overdacht zegt Kees Verhoeven. Dit plan is natuurlijk uh, tot stand gekomen. Dat moest voor 1 maart moest het naar buiten vanwege de verkiezingen. En we hebben gezegd een aantal uh, elementen zijn nog niet goed doordacht. Nou, dit is een van de elementen. De ruimte die je hebt bij de foutmarges... kun je er nog eens 9 kilometer bij optellen... en dan kom je uit op 139 kilometer. Ja, dat is wel een dusdanig hoge snelheid... met een dusdanig extra lange remweg en een uh, gevaar op uh, verkeersdoden. Ja, dat daar nog niet goed genoeg over nagedacht is. Daar lijkt het er toch op dat het kabinet een klein beetje paniekvoetbal aan het spelen... omdat ze niet zo goed weten wat ze nou moeten met die hele hoge snelheden. En dat had van tevoren moeten gebeuren... En dat is nagelaten. Al dus de D66, de oppositie. Maar de regeringspartij CDA was ook nogal kritisch. Steunen steun zij het plan nog steeds? Ja, het was duidelijk, ook al in de debatten hiervoor... dat CDA nou niet echt dit plan zelf had bedacht... om naar 130 kilometer te gaan. Ze hebben steeds een punt gemaakt van de verkeersveiligheid... en ook wel van milieu. En eh, woordvoerder, de rouwer van het CDA, die kon wel akkoord gaan... als er een maximumgrens zou worden gelegd... bij die 135 of 136 kilometer per uur. Maar nu dat veranderd is, ja, dan heeft ook het CDA toch wel een probleem. Wat ons betreft gaan wij 130 niet via een achterdeur 140 laten zijn. Dat was niet de afspraak. Dat betekent dat ons standpunt is dat in de handhaving... de grens zo laag mogelijk moet zijn. Zero tolerance. Iedereen in Nederland weet en gunnen wij dat je 130 mag rijden. Daar waar het kan. Maar dat betekent niet via een achterdeur 140. Dus wat ons betreft gaan we kijken of we de regels niet zo kunnen aanpassen... dat je al eerder een boete krijgt, in dit geval bijvoorbeeld bij 135... Nou, dat hele plan van 130 km per uur... dat ligt toch niet zo simpel als uh, aanvankelijk werd gedacht. Morgen is er een debat, met minister Schult van uh, Verkeer. En dan moet ze duidelijkheid geven over wat ze nu precies wil... hoe lang het gaat duren voordat er echte duidelijkheid is. En natuurlijk ook hoe hard we mogen rijden zonder een boete te krijgen. Nu jij maar snel die telefoon op en dan spreken we elkaar morgen verder. Hans-Andriega. Ja, toegejaagd worden door een heel dorp. Dat gebeurt je in het Limburgse Grevenbicht... als het je lukt de kop van een gans eraf te trekken. Gans trekken is daar de traditionele carnavalsafsluiter. Peter van de Klundert, goedenavond. Goedenavond. U bent de winnaar. Ik ben de gelukkige winnaar. Het was toch niet een levende gans, mag ik hopen? Nee, nee, nee. nee. Dat is gelukkig geen levende gans, nee. Nee, want hoe, hoe werkt het? Wat heeft u gedaan om te winnen? Um, wat we gedaan hebben... Um... Ja, wij zijn allemaal te paard, dus met, uh, met elf ruiters in de vereniging die de trekkers heet hier in het, uh, in het dorp. En met die elf ruiters uh, ja, maken we onder een uh, gans inderdaad door die met het hoofd omlaag hangt uh, een rit. En diegene die inderdaad het wolf, uh, ja weet af te nemen, die is uh, de winnaar. En hoe doe je dat? Met een touw met een Nee, dat doe je met de hand. Met de hand. En dan je een gelop op het paard. En waarom doet iemand hier aan mee? Vraag ik me af. Um, dit is een, uh, ja, een, een, een volksgebruik hier. En dit verbindt het uh, dorp. Dus niet, niet zozeer... Um, ja, hoe zal ik dat het beste uitdrukken? Ik ben zelf niet van en Ik ben hier met familie wel vaak op bezoek geweest. En een paar maanden uh, raak ik toch uh, bewonderd... hoe men hier de festiviteit invult. En hoe dat werkt als warme dekking. En ik vond het gewoon fantastisch... om hier aan uh, mee te mogen doen. Dat is ook de eerste keer dat ik het gedaan heb. En uh, ja, het is natuurlijk ook nog de eerste keer dat we hebben mogen winnen hier. Ja, ik neem uh, niet aan dat u ermee had geoefend, toch? Nee, ik heb niet geoefend. Nee, nee, je gaat niet oefenen ergens met een gans. Nee, nee. nee. We wel uiteraard de paardrijden op zich. Want je moet wel natuurlijk voldoende uh, rijvaardigheid uh, hebben. Veiligheid uh, wordt hier uh, goed in acht genomen. Dus ze komen alleen ervaren ruiters te paard. En uh, ja, dat is toch van belang. Het gaat om veiligheid van mensen en dier. Ja, de, de Partij voor de Dieren die doet aangifte voor dierenmishandeling. Wat vindt u daarvan? Want u heeft het over veiligheid voor dier, ja. dat geldt voor het paard. Iedereen mag natuurlijk uh, datgene uh, ja, uh, doen wat men uh, wil. Uh, ik zie dat uh, niet zo zwart-wit. Als ik ga kijken in Nederland wat er voor problemen op dierleten zich echt afspelen... dan denk ik ja... Die enige gans in Limburg die uh, ja, volgens de regels daar wet uh, wordt geautaniseerd, dat natuurlijk uh, wel. Maar dan zeg je als ik dagelijks naar dierenleed in kijk, uh, het niet mogen te tegen bepaalde dierenziektes in de veeteelt. Als een partij van dieren daar iets mee wil, uh, denk dat ze dat beter op uh, dat soort uh, vlakken uh, moeten doen. En dat daar uh, ja, veel meer uh, dierenwelzijn mee uh, ja, wordt gewaarborgd. Dan met uw uh, ganzen trekken. Niet dat enige hier, Peter van der Klundert, u uh, heeft de mantel van de koning gewonnen daarmee. Ik dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Tot ziens. We hebben toch een koning in de uitzending. Internationale Vrouwendag vandaag, de honderdste keer. Veel festiviteiten zijn pas komend weekend, maar wel een evenement vandaag in Maarsen... waar Internationale Vrouwendag met lezingen en workshops wordt gevierd. Daar ook Menno Reijmeijer. Menno, toen we elkaar eerder spraken... zou je naar een workshop gaan met als titel... de vrouwelijke manier van zaken doen? Ja, dat is een uh, workshop van... Tetsia, Blijham staat op de deur. Aan de overkant dus, waarom zo vrij weinig vrouwen in topposities daar geen belangstelling? Even kijken hoe het hier is. Wat is er zo bijzonder aan die vrouwelijke manier van zaken doen? Want dat het de vrouwelijke manier is. En dat het komt vanuit je gevoel. En dat je die kunt gebruiken. Uh... Wat doet u dan anders dan ik? Uh, niks eigenlijk. Oh. <laughs> Kijk, de. de, de, de Jo, ja. de, de vrouwelijke manier van zaken je wat, hè? Ja, precies. <laughs> uh, gaat eigenlijk voorbij aan de mind. En als je je mind gebruikt en je gevoel gebruikt, dan uh, kun je eigenlijk in de resultaten die je hebt... Uh, dat is het moeilijke. Ja. De resultaten die je hebt, die komen vanuit dat het gemakkelijk gaat. Ik ben weg hoor, echt. Ja? Ja. Mijn mannen zeggen dat heel simpel ja, in een zin. Wij ja. Ja. werken ja. gewoon 80 uur per week. Ja, precies. En dat is ons succes. Ja, ik werk, maar ik werk ongeveer 20 uur per week. En heeft hetzelfde en resultaat. hetzelfde resultaat. Precies. En dat is het leuke. Zeg, dan heb ik nog een vraag aan de dames hier. Ja, want aan de overkant, daar zit helemaal niemand. En weet u wat daar besproken wordt? Waarom zo weinig vrouwen in toppositie zitten? Geen enkele belangstelling allemaal al, al op toppositie zitten. Wat doet u? <laughs> ik, uh, ik heb eigenlijk twee banen. dat is één ik is, adviseer grote bedrijven uh, om kosten te reduceren... ...en de tweede is ik ben mijn eigen bedrijf begonnen. Dus absoluut top. Dat is toppositie, ja, ja, precies. Val me op, zitten hier veel ondernemers, volgens mij, of niet? Ja, Wordt geknikt, allemaal, allemaal. En wat doet u dan zo anders dan de man? Wat ik anders doe... Of gaat u dat vandaag horen? <laughs> Dat ga ik nu horen. Nee, maar ik maak uh, videoproducties. En uh, ja, voor mij is het element om inderdaad bedrijven uh, beeld te geven... Ja, daar zit wel iets emotioneels in. Ik kan er niet op me okay. Ik ben geen ondernemer. Ik ga even naar de deur verder. <lacht> Veel plezier nog. Dat is het gevoel waarschijnlijk wat ik mis. Succes, dames. Ja, maar verder op, op de gang zit het ook vol... En dat is dan weer bij succesvol afvallen zonder dieet. Anti-dieetdag 6 mei staat er ook nog op de deur. Goedemiddag. Goedemiddag. En dat staat op het scherm. Waarom wil jij afvallen? Dan ga ik maar even naast de workshop leiden, leidster zitten. Ja. Hebben ze al antwoord gegeven? Ja. Ja. Net te laat, net te laat. Het gaat vooral om, uh, om uh, gezondheid. Ja. Om, omdat de kilo's in de weg zitten. Ik vind het wel eerst een vrouwending op Vrouwendag. Ja? Ja. Het is wel een vrouwending. Hè? Terwijl toch ook steeds meer mannen veel te dik zijn. Maar waarom deze workshop dan? Uh, omdat ik van mening ben dat uh, heel veel vrouwen uh, met diëten beginnen. terwijl diëten niet werken. En allemaal tijdelijk. 95% ja. van de mensen die op dieet gaat, valt terug. Wordt dikker dan voor het dieet. En ik ben van mening, het gaat over andere dingen. Het gaat over zoeken naar de oorzaak van je eetgedrag en daarmee aan de slag. Gelukkig worden je werken en dan heel, hard werken. Heel goed, heel goed. Je moet in ieder geval dingen doen waar je blij van wordt. Want eten heeft heel veel met frustraties te maken. En vrouwen kunnen heel goed voor andere mensen zorgen. En wat minder goed voor zichzelf. Dus als ze zichzelf nou eens even op nummer 1 zetten en daar goed voor gaan zorgen... worden ze een stuk blijer en gaan ze minder eten. Goed, dat dus op de Internationale Vrouwendag in Maaise. Veel plezier, dames. Dank je wel. En wij waren bij een minorema ook. Nou, lekker genieten ook van een potje voetbal. Hè? De vrouwen vanavond. In de Champions League neemt Barcelona het op tegen Arsenal. Drie weken geleden verraste Arsenal de Catalanen in het eerste duel. Het werd toen 2-1. Vanavond probeert Barcelona daar natuurlijk wat aan te doen. Jeroen Guter is al in het stadion in Barcelona. Jeroen, als een van de eerste of uh, zijn er meer? Ja, een van de eerste. Er ja. loop je wel uh, veel mensen die de techniek straks gaan bedienen en uh, de boel klaarmaken. Een paar supporters van Arsenal zijn al binnen, maar dat is het wel zo'n beetje. Dus. Uh, uh, Vrijwel moederziel alleen in een gigantisch stadion. Ja, en uh, met Arsenal is Robin van Persie meegereisd. Net hersteld van een blessure. Wat verwacht je van hem vanavond? Ja, hij is meegegaan als negentiende man. Er zou gekeken worden hoe fit hij is. Nou, we hebben volgens goed ingelichte bronnen vernomen dat hij vanavond gaat spelen. En dat is uh, eigenlijk heel verrassend, omdat hij geblesseerd raakte iets meer dan een week geleden. En toen werd er gezegd: het duurt twee, drie, misschien wel vier weken voordat hij weer kan gaan spelen. Maar. Hij heeft veel progressie geboekt de laatste week en uh, kan aan de wedstrijd gaan beginnen als het allemaal goed is. Ja, en, nou, een kleine en, slag om de arm, maar uh, ga er maar van uit. Oké, okay, en, en bij Barcelona nog, nog een interessante opstelling? Nou ja, een opstelling met uh, Messi, met Xavi, met Iniesta, met Pedro, met Bia. Dat is natuurlijk altijd interessant. Ze spelen uh, dat, allemaal. Dat de wereldtop. Uh, ze hebben één probleem, centraal achterin. Daar missen ze twee heel belangrijke voetballers. Piqué is uh, geschorst. Boeijol is geblesseerd. Ja, misschien is dat wel iets waar Arsenal van kan gaan profiteren. En dan misschien wel van pressie. Ja, dat zou mooi zijn. Goed, het begint om kwart voor negen, als ik me niet vergis. Kwart voor negen. En uh, jullie voetballiefhebber moet gaan kijken. Want dit belooft een klassieker te worden. Oké, okay, gaan we doen. Jeroen, Jeroen Guter, dankjewel. Ga ik lekker naar kijken vanavond tijdens het strijken. Dit was het Radio 1-journaal van dinsdag 8 maart. Een hele prettige avond namens ons allebei. Straks avondspits van WNL met Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Ja, goedenavond, Tim. Uiteraard ga ik ook voetbal kijken. Wat een geweldige pot, denk ik. Um, en wij op Radio 1 zo dadelijk met de nieuwste veiligheidscijfers vanuit Den Haag. Die zijn zojuist gepresenteerd. En we helpen je ook door de wasbelasting heen. Een hekele toeristenbelasting voor vakantiegangers in eigen land. Na het NOS-journaal Weer en Verkeer. Een compacte krant. Kan dat? Als je ook wilt duiden... ...onderzoek niet schuwt, het debat wil stimuleren en het denken bovendien? Ja, dat kan. Kwestie van groot denken. NRC Handelsblad is nieuw en compact. Nu twee maanden lezen, één maand betalen. Ga naar nrc.nl slash compact of bel 0800 0808. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl NRC Handelsblad is nieuw en compact... Nu twee maanden lezen, één maand betalen. Ga naar nrc.nl slash compact of bel 0800 0808. Op een zwoele, energieke of overtuigende wijze... hebben de adverteerders in dit reclameblok hun commerciële boodschap verteld. De succesvolle adverteerders hebben nog iets gemeen. Een stagiair. Maak, net als 200.000 andere succesvolle bedrijven... gebruik van de voordelen van een stagiair en deel uw ervaring. Want ervaring telt. Kijk voor meer informatie op stagemarkt.nl. Een initiatief van de samenwerkende kenniscentra. Radio 1, het NOS-journaal. Het gaat goed met de drie Nederlandse militairen die gevangen zitten in Libië, heeft minister Hille gezegd. De Nederlandse vertegenwoordiger in Libië heeft de militairen kort geleden gesproken. Hille zei verder dat er intensief diplomatiek overleg wordt gevoerd over de vrijlating van de drie. Automobilisten mogen op de 130 kilometer wegen... iets harder rijden zonder een boete te krijgen. Minister Schultz wilde aanvankelijk mensen beboeten... die ook maar iets te hard reden. Ze vond het hanteren van een marge onwenselijk. Maar uit een brief blijkt nu dat in de praktijk 139 mag worden gereden. En ouders worden vanaf volgende maand op consultatiebureaus... gewaarschuwd voor de gevolgen van vrouwenbesnijdenis. In acht Afrikaanse talen staat in een verklaring... dat er op het besnijden van meisjes en vrouwen in Nederland... lange gevangenisstraffen staan. En de ...moet ouders steun geven om de druk van familie te weerstaan. En de EO stopt na dit seizoen met het tv-actualiteitenprogramma uitgesproken. Het programma wordt nu om de beurt gemaakt door de EO, de VARA en WNL. Volgens de EO verschillende opvattingen over kwaliteitsjournalistiek te veel. En dat was het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco Vroef. Ja, na nou een prachtige zonnige dag gaat uh, het in het begin van de avond ook helder blijven. En misschien ook nog wel een deel van de nacht. En dan zakt de temperatuur in het oosten nog tot dicht bij het vriespunt. In het westen is het iets minder koud. En daar begint de bewolking in de loop van de nacht ook toe te nemen. Aan het eind van de nacht tegen de ochtend misschien de eerste regen op de westkust. Dan morgenochtend in het oosten nog eventjes de zon. Daarna raakt het bewolkt en trekt de regen het land in. In de loop van de middag wordt het van het westen uit weer wat droger. En zou het ook wat op kunnen klaren. Maximaal 7 tot 10. 10 graden, maar dan moeten we wel wat mazzel hebben in het zuiden van het land. En verder staat er ook een stevige wind. Die draait naar een westelijke richting, is matig boven land... en krachtig langs de kust, een windkracht 6. Misschien wel eventjes een 7, een harde wind. Donderdag doet de wind er nog een schepje bovenop. Dan zou het langs de kust zelfs stormachtig kunnen waaien. En verder hebben we donderdag veel bewolking en periode met regen. Maar vrijdag en zaterdag ziet het weer er een stuk kalmer uit. Het is dan meest droog en de zon schijnt geregeld. ANWB verkeersinformatie. De files lossen snel op. Bij Rotterdam staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Tussen Knoop en Benelux en Vlaardingen oost 3 kilometer. Het heeft te maken met problemen op de A20. Daar is de file zo goed als opgelost. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht 3 kilometer bij Houten. Er zijn bij Houten twee rijstroken dicht. En de A50 van Apeldoorn naar die is al de hele middag dicht tussen Knopend, Hattermerbroek en Kampen-Zuid. Er is daar een oplegger geschaard. Die ligt deels in het water en deels op de weg. Het bergen gaat nog even duren. Verkeer richting het noorden kan voorlopig beter omrijden via de A28. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Toeristenbelasting in eigen land is diefstal en vrouwen op zoek naar een eigen heldin. Ik wil jullie er bij deze ook heel even opwijzen dat wij natuurlijk in een bijzonder land wonen. Met Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix. En hij wil het niet, maar het wordt maximaal. Ja, goedenavond, fijn dat je luistert en welkom op de redactie in Amsterdam van Wakker Nederland. Een op de vier Nederlanders is slachtoffer van vandalisme, geweld of een vermogensdelict. En zojuist is het Trendsignalement 2011 aangeboden, ja zo heet het echt, aan staatssecretaris Steven van Justitie. Ze zijn rapporten met daarin de laatste ontwikkelingen op veiligheidsgebied in ons land. En onze vlaggever Wiege Hemmer die was erbij en sprak allereerst met de directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de samensteller van het rapport. Dit technische probleem hebben we hier in de studio. En als het goed is, hoort u die bijdrage zo meteen. Want het verhaal eh, raakt de mensen echt thuis. Laten we eerst eens even hebben over de beurzen. Um, de waarde van je woning is belangrijk voor de hoogte van belastingen. Maar wat als de gemeente de verkeerde gegevens heeft? Dat zo meteen bij wakker Nederland. Eerste zeven DAX die sloot vandaag op 366 punten een stijging van 0,8 procent. En ik praat erover met Corné van Zijl van SNS Bank. Goedenavond Corné. Goedenavond, Alex. Nou, meteen maar even met de deur in huis. De Wolters Kluber, uitgever onder andere, heeft overnameplannen in Scandinavië, zo bleek vandaag. En branchegenoot Thompson Reuters zit in het vizier. Wat vind jij van die groeiambitie? Ja, het is wel leuk dat we groeien, maar de afgelopen tien jaar hebben ze veel groeiambities gehad. Ze uh -huh. hebben veel dure overnames gedaan waar de huidige aandeelhouders voor hebben betaald. Ja. En precies, leidt leidt tot een gewoon een flatline. En oftewel geen enkele winstgroei. Dus wij als aandeelhouders zitten al tien jaar op winstgroei te wachten. Dus er is weinig hoop dat het elfde jaar wel zal gaan gebeuren. Nou, dat klinkt maar, vrij negatief. Ja, ja. waar wel groei in zit, is het salaris van de, de topdirectie. Uh, dus die hoeven daar niet zo om te klagen. Uh, maar aandeelhouders de houders des uh, te meer. Ja, waar, waarom ben je zo negatief eigenlijk? Nou, ik vind uh, dat er geen probleem is als je altijd bovenaan zat in de lijstjes met topsalarissen. Maar dan moet er wel wat tegenover staan dat je ook als aandeelhouder daar wat van terugziet. En dat zien we dus helemaal niet. En hier is die verhouding uh, eigenlijk compleet uit het lood geslagen. Nee, heeft de topverwonerskluwer binnenkort een probleem dan? Uh, nou, ik spreek ze binnenkort. Dus uh, Vraag ik denk niet dat ze mij zo als probleem zien... Uh, maar uh, uiteindelijk moet er wel geleverd worden. Uh, want anders hebben ze met mij geen probleem. Maar andere aanhouders uh, mm. zullen wellicht uh, wat minder uh, uh, uh, ja, uh, geduld hebben dan ik. Ja, Over leveren gesproken. Nederland en Duitsland leveren heel veel aan elkaar. He, en de Duitse economie, waar we van groot deel van afhankelijk zijn, die draait als een tierenlier. Hè? De Boendesbank vandaag uh, weer positiever. En de orderportefeuille groeide in januari met uh, 3% bijna. Goed nieuws. Het uitstekend nieuws, uh, en dat zien we denk ik uh, eigenlijk in alle Noord-Europese landen terug. Uh, in eerste instantie werd het heel erg sterk gedreven door de groei uit het Verre Oosten. Ja, heel veel exporten, en in Duitsland natuurlijk machines en de, en de Duitse auto's. Maar nu wordt het steeds breder gedragen. En nu zie je ook dat uh, zelfs de Duitse consumenten langzaam aan zijn schuld blijven te kruipen. En daarmee lijkt er eigenlijk steeds meer een, uh, ja, een tweesporenbeleid in, in uh, Europa te komen. Ja. De ECB heeft al gezegd dat ze de rente willen gaan verhogen. Omdat het, ja, er is inflatie en er is veel economische groei in de grootste delen. Is dat een nekslag voor de, de zuidelijke landen die nog uh, niet van de crisis bekomen zijn, denk je? Ja, uh, want ik denk het wel. Want laten we wel wezen, in Griekenland die, die zijn die nog nooit uit de recessie gekomen. Nee. En daar uh, lijkt het alleen maar te verergeren. En op het moment dat je dus de korte rente gaat verhogen hebben die landen wel een serieus probleem. Want daar zijn de meeste hypotheken allemaal variabel gefinancierd. Dat geldt voor de, uh, Spanje, voor Portugal en voor Griekenland. En ja, die krijgen dus gelijk, uh, ondanks het feit dat het al zo slecht gaat... ook nog eens een hogere renterekening op hun huizen uh, voor hun kiezen. Dus um, dat is dubbel op en ja, dat, dat, daar gaat het alleen maar slechter doen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Tot slot een ander onderwerpje even. Het Europarlement wil een zogenoemde tabin-tax... om banken en financiële instellingen te straffen... Hè, voor onverantwoord financieel gedrag... Is dat een realistisch voorstel van het parlement... om niet alleen de burger te laten bloeden voor de crisis... of is het symboolpolitiek vanuit Brussel? duidelijk is duidelijk symboolpolitiek. We hebben... Die tobin Tax is verzonnen door meneer James Tobin... naar een ander financieel drama. Het storten van het Bretton en systeem En... Toen heeft het, uh, was het een leuk idee en heeft het niet gewerkt. En nu zien we weer een financieel drama. En wordt er op dezelfde manier geroepen om zoiets. En ja, laten we wel wezen, als uh, Europese banken daarvoor moeten gaan betalen... dan gaan we gewoon met niet-Europese banken zaken doen om dat te voorkomen. Uh, mensen en beleggers zien altijd wel reden om, uh, om regels heen te gaan. En dat zal nu ook gebeuren. Ik ja, ben benieuwd of er Euro parlementariërs nu in de auto naar ons luisteren. Laten we hopen van wel. Dankjewel, Corné van Zijl van SNS. Ik kondigde hem net al aan. Eén op de vier Nederlanders is slachtoffer van vandalisme, geweld of vermogensdelicten. En de trendsignalement 2011 is zojuist aangeboden aan staatssecretaris Steven van Justitie. En onze verslaggever Wieger Hemmer, die was daarbij. Ida Heisma, die winkelier die meermalen overvallen is, wat heeft hij aan dit rapport? Nou, wij signaleren in het rapport dat de overvallen op winkels zijn afgenomen. En wat hij aan het rapport heeft is dat hij dan getriggerd wordt van waardoor ze het dan afgenomen. Hoe komt dat dan? En wij geven aan welke maatregelen effectief zijn gebleken bij het verminderen van die overvallen. Als daar zijn... Bijvoorbeeld camera toezicht, maar ook particuliere beveiliging. Het heeft te maken met het afromen van de kas. Het heeft bijvoorbeeld met selecta DNA spray te maken. Dus het zelf markeren van je eigen goederen. Dus er zijn een heleboel dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je wordt overvallen. U zegt ook inderdaad, uh, wij zelf, wij burgers moeten een steentje bijdragen. Bedrijven, instellingen, iedereen moet dat. Uh, welk initiatief bent u nou het meest enthousiast over geraakt? Ja, ik ben zelf een heel erg fan van buurtbemiddeling. Iemand die uh, uh, nooit vuilnisgoed buiten zet of kookluchtjes of wat dan ook. Maar buren zich gaan ergeren, waar ze een paar keer iets van gezegd hebben. Maar wat het dreigt te escaleren. Vaak wordt zo'n klacht ingediend bij een woningcorporatie. Dan hebben dan, ja, we hebben het al tien keer gevraagd, maar ze doen er niks aan. En dat zijn echt van die situaties die heel geschikt zijn voor buurtbemiddeling. Dan komt er dus eigenlijk gewoon iemand van buiten, maar wel een bewoner, hè? die komt gewoon kijken van... hoe krijgen we deze mensen weer aan het communiceren? Het is... Er wordt dus geluisterd. Ja, wat wel belangrijk is, mensen het gevoel hebben... dat er aandacht voor is voor hun situatie. Hè? Dus dat er ook, ook dingen gedaan worden. Ja. U hebt het over dingen doen, aanpakken. Nou, daar is dit kabinet ook van. Uh, hoe vaak lezen we al niet, we moeten dit keihard aanpakken. Stemt u dat gerust? Nou, het aanpakken is niet hetzelfde als het keihard aanpakken als je doelt op repressief aanpakken. En we zijn wel voor een, een mix van repressie en preventie. Als er in, uh, ik zou zeggen, Kanaaleiland, in Utrecht... in een, een, een echt een, een achterstandswijk, gewoon heel veel inbraken zijn... en heel veel uh, geweld, dan moet je daar als gemeente en politie... natuurlijk meteen wat aan doen. Ja. Daar moet je niet mee wachten. Maar je moet daar ook preventiemaatregelen introduceren. Staatssecretaris Fred Teven, u hebt zojuist het trendsignalement... in ontvangst mogen nemen. Welke trend springt er wat u betreft uit? Nou, het trend wat mij er uh, uitspringt is dat je eigenlijk de mix tussen repressie en preventie goed moet vinden. Toch hoor ik u nieuwe uw collega opstelten als vertegenwoordigers van dit kabinet vaak zeggen we moeten het keihard aanpakken. Dat klinkt wel als repressie. Ja, nee, dat, dat klopt ook. Het vorige kabinet heeft heel veel ingezet op preventie en wat minder op repressie. En ik denk dat het nu aan dit kabinet is om die balans weer een beetje terug te brengen. En daarom hoort u ons ook meer spreken over repressie. Ik denk dat er heel veel zaken zijn, zeker als het om zelfredzaamheid van burgers en bedrijven gaat. Het zelf beveiligen van je bedrijf, hetzelfde beveiligen van je woonhuis. Dat zijn hele belangrijke dingen. En als moet we de overheid zich niet mee bemoeien? Moet de overheid zich zo weinig mogelijk mee bemoeien? En dat is ook preventie. Dat kunnen mensen zelf en ja. dat is ook preventie. Ja. Nog niet zo lang geleden, precies een week geleden... de overwinningsspeech van uw premier ook, Mark Rutte... die zei toen, wij gaan dit land weer teruggeven aan de Nederlanders. En toen dacht ik, wordt het daar ook veiliger van? Uh, jazeker, want het, het gaat er om, om vaak om mensen die uh, zelf nooit uh, criminaliteit plegen. Die nooit betrokken zijn bij criminaliteit. En die s'avonds achter niet meer de deuren durven open te doen. Ik, ik wijs bijvoorbeeld op een incident dat deze week weer in Waddingstveen is gebeurd. Waarbij dan een oudere man in zijn woning wordt overvallen. En zo. Dat wakkert onveiligheidsgevoelens aan. Als mensen dat in de krant lezen dan denken ze dat, kan mij alle, dat kon ons allemaal gebeuren. Ja, wakkert dat incident dan onveiligheidsgevoelens aan of de berichtgeving daarover? Uh, nee, het incident op zich uh, wakkerdomveiligheidsgevoel is. Want je moet incidenten moet je die, die plaatsvinden in de samenleving, die moet je niet verzwijgen. Maar als je ziet dat tot en met 2009 de overvallen stijgden... en het, uh, het CCV nu constateert dat in 2010 de overvallen teruglopen... dat we op de goede weg zijn, minder overvallen op woningen... dan denk ik dat we daar bijvoorbeeld heel hard op moeten inzetten. Power, dat zo meteen op deze internationale vrouwendag, want dat is het. Maar eerst, of u nou wil of niet, de eerste wosbeschikkingen vallen deze dagen op de deurmat. Velen van u spelen wel eens met de gedachte om in beroep te gaan, maar doen dit vanwege allerlei moeite en romslom toch vaak niet. Toch huiseigenaren opgelet, als u luistert nu, Rijk en gemeente baseren verschillende belastingen op de wetwaardering ontroerende zaken. Zoals de OZB en de bijtelling eigen woningforfait bij inkomstenbelasting. En vooral bij de laatste valt geld te verdienen. Bert Bongers, belastingadviseur, goedenavond. Goedenavond. U schreef recent een boek over de uh, WOZ. Waarom is die bijtelling eigen woning inkomstenbelasting zo belangrijk om in de gaten te houden? Um, als je het vergelijkt met de, de heffing die gemeentes baseren op de uh, WOZ-beschikking, de OZB, de onderzoekbelasting, mm -hmm. dan is het effect van het eigenlijk over veel groter, zeg maar een keer of drie zo groot. Ja, en, en, en um, omschrijven het is in cijfers? Nou, als je een, een, een uh, ligt een beetje van, van je gemeente af hoor, hangt het vanaf wat het uh, tariefstuk is, maar voor een gemiddelde gemeente, een gemiddeld huis, uh, denk ik dat als je een, een boswaarde aanvecht en je krijgt dus zo'n 10% af, uh -huh. dat je daarmee een voordeel binnenhaalt van enkele tientjes, zeg een tientje of drie, vier. Uh, nogmaals, dat is een gemiddelde. En als je datzelfde uh, effect projecteert op het eigen woning heb je het al gauw over meer dan 100 euro. En hebben we het over een modale woning? Dan heb je het over modale woning helemaal niks geks. Dat betekent mensen die een, een nog wat groter huis hebben... van een hogere waarde, die kunnen nog meer verdienen? Ja, inderdaad. Uh, groter huis, maar ook als je een hoger belastingtarief hebt... Uh, dan is het, uh, het effect nog groter. En het hangt natuurlijk vanaf hoeveel je van de uh, beschikking afkrijgt. Welke waarde je er krijgt. Ja, Dus huiseigenaren, als ik het goed begrijp... moeten de WOS-beschikking aanvechten vanwege de bijtelling van de fiscus. En niet alleen vanwege de OZB-aanslag van de gemeente. Is dat, is dat uw boodschap? Ja, dat is absoluut de boodschap. Je ziet dat heel vaak... Uh, Bezwaar of beroep niet ingesteld wordt, omdat men zegt: Ja, de kosten, wat weegt het op uh, tegen het voordeel wat ik ervan heb? Hè? Die, die uh, WOZ en, en die OZB is maar een paar tientjes. Maar nogmaals, het komt ieder jaar ook terug in je uh, inkomstenbelastingbiljet. En dat effect is uh, veel groter. Waarom krijgt uh, jarenlang de OZB-aanslag en ook die WOS, hè, waar het op gebaseerd is, zoveel aandacht en die bijtelling. Um... Uh, eigen woning voor bij de inkomstenbelasting eigenlijk helemaal niet. Hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Misschien omdat het uh, uh, helemaal niet duidelijk is dat dat erin doorwerkt. Je zit één keer per jaar achter je biljet uh, en ja, die, die eigen woning die telt daar ook in mee en je gaat automatisch af op de op de boswaarde. Uh, en je realiseert je waarschijnlijk helemaal niet dat je daar ook invloed op kunt uitoefenen. En, en doe dat ook maar, want uh, vaak slaan gemeentes daar maar een slag naar. Ja, uh, daarover gesproken, uh, de vereniging Eigen Huis die maakte daar nog recent melding van. Ook als je een, uh, bij de gemeente een beroep aantekent tegen de WOS-beschikking... wordt daar vaak helemaal niet serieus naar gekeken en standaard afgewezen. Wat kun je daar als huisbezitter aan, aan doen? Ja, eigenlijk het enige wat je eraan doen kunt is zeggen van, uh, nou ja gemeente, dan uh, denken jullie er maar niet over. Naar. Ik hoop dat de rechter het wel gaat doen. En je kunt gelukkig heel makkelijk naar de rechter stappen. Het kost ook bijna niks. Een paar tientjes uh, griffiekosten, zoals dat heet. Maar die krijg je ook terug als je de zaak ziet. ik dat heel veel mensen af. Hè? En gemeentes die, die gokken daar eigenlijk op, hè? Ja, die gokken daar zeker op. Uh, het is uh, bijna standaard dat uh, bezwaar wordt afgewezen tenzij je van, hele goede huizen komt met hele goede argumenten. Uh, maar, maar verder uh, geeft de gemeente niet gauw een, uh, een, een krimp. Ja, Bert, is een taxatie laten doen van je huis, het kost meestal wel wat geld. Maar is dat handig? Heb je meer kans bij je beroep bij de rechter? Heb je zeker meer kans. Je staat wat steviger in je schoenen. Anders moet je zelf maar argumenten zien te verzamelen waarom jouw huis waard is. Precies. Wat jij beweert dat het waard is. En het is ook helemaal niet zo duur. Het ligt ergens tussen de 2 en de 400 euro, heb ik me laten vertellen. En kun je die kosten dan verhalen op de gemeente als je wint? Ja, als je wint dan krijg je in ieder geval een groot deel van die kosten terug. Daartoe zal de rechter wel beslissen. Bert Bongers, belastingadviseur, ik dank je hartelijk voor je uitleg. Op vakantie in eigen land moet worden beloond en niet gestraft met een toeristenbelasting. Dat zometeen hier bij Wakker Nederland. Eerst de Vrouwendag. Nederlandse vrouwen zijn belangrijk geweest voor de Nederlandse geschiedenis, de emancipatie, de literatuur en de muziek onder meer. En om daar aandacht naar te besteden kun je vanaf vandaag een Power Vrouwen Tour volgen in Amsterdam. En tot de Power Vrouwen behoren volgens deze stadswandeling ook de modellen die wekelijks de voorpagina's van de libellen sieren met een rietje. We staan hier op het schitterende Leidsplein. Zij heette Sophie van Kleef. En ze was heel erg opgemaakt. En uh, Libelle en Margriet waren eigenlijk de enige bladen. Als je dus de voorpagina van de, uh, Libelle uh, stond, dan had je een uh, emancipatoire functie in het land. Dat ze mee meteen iets deed. Meteen iets deed. Mijn naam is Dela-Maria Vaags en ik ben op pad voor Top Tours. Dan. Klam om de Annie M. G. Schmid is natuurlijk uh, een, uh, een powerhouse, een powervrouw... waar uh, heel veel Nederlandse kinderen mee opgegroeid zijn. En ik denk nog steeds. Diggertje, Diggertje, Diggertje, Diggertje, Diggertje, ik stap aan. Marietje van Daanen uit Kreukelendam he, hield niet van wassen en hield niet van kammen. Ze hield niet van zeep en ze hield niet van water... en stelde het wassen maar uit tot later. Van nageltjes knippen was ze nog banger. En haar nageltjes werden hoe langer hoe langer. O, grutjes, wat was die Marietje vies? Ze leek wel een varken, maar dan ook precies. Kent u ze, de lijst van vrouwen die we zo meteen gaan bespreken? Ja, neem geen smid uiteraard. Hier op Janneke. Nou, ik moet zeggen dat uh, ik niet erg op de hoogte ben van al die vrouwen. Uh, Bed van Beren. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Maar je moet me even helpen. En Fien de Ja, van Della Lamar Theater. Ik heb alleen vernomen dat ze ooit zelfmoord heeft gepleegd. Dat is het enige wat ik weet, maar nog nooit zeker heb geweten. Alette Jacobs? Nee, dat... Uh, nee. Blondemien? Nee. Bed van Beren? Nee. Nou, we staan hier voor het uh, huis waar Aletta Jacobs heeft gewoond en gewerkt. Uh, ik zal even de plakketten voorlezen. Zij was de eerste vrouw die aan de Nederlandse hogeschool de dokterstitel behaalde. Vrouwen der komende geslachten zijn haar grote dank verschuldigd. Aletta is, uh, uh, is bekend. Hè? Zij was de eerste vrouwelijke arts. Zij uh, uh, verstrekte gratis uh, pessariums. Uh, zij heeft ook zich ook ingezet voor uh, het vrouwenkiesrecht. Ja, arbo, wat wij nu noemen arbo-wetgeving. Zo zitten, uh, dat, dat je niet slijt. Zo staan, dat je niet slijt en dergelijke. Dat je kunt rusten, dat je überhaupt kunt zitten gedurende een dag. Daar heeft zij zich hard voor gemaakt. En uh, dus heb ik gehad gezondheid, uh, seksualiteit. Zij was bijvoorbeeld tegen prostitutie, terwijl niemand dat eigenlijk was. Dit is het uh, de Lamar Theater, genoemd naar Fien de Lamar. Fien was uh, de eerste Nederlandse filmdiva. Ze was een echte diva en ze was heel sensueel. Ze had net zo groot kunnen worden als Marlene Dietrich om haar looks. Uh, er is een heel mooi liedje voor haar geschreven... Door um, Jacques van Tol en dat heet Ik wil gelukkig zijn. En dat is uh, een heel kardinaal liedje in haar leven. Wordt door iedereen ook heden ten dagen nog omarmd als een soort empowerment liedje. Ook door de gay scene, met name in Amsterdam. U keek alsof u er zo ontzettend van genoten heeft. Ja, ik heb er ook wel weer een hele hoop bijgeleerd, eerlijk gezegd. Ik ken de namen wel, maar ik ken niet de historie... en, en dat ze zoveel betekend hebben in Amsterdam en ja, eigenlijk voor Nederland. Het vind ik wel heel leuk. U bent ook samen met uw dochter? Ja, dat ja. ben ik. Ja. Vindt u het nou belangrijk dat zij wat meekrijgt over de powervrouwen van Nederland? Uh, eigenlijk wel, ja. We zijn allebei niet zo heel erg op de hoogte daarvan. Maar daarom is het ook wel heel leuk om samen deze tour... om wat informatie uh, daarvan te krijgen, mee te maken. Waarom is dat belangrijk, dat, dat we de machtige vrouwen van Nederland... dat we die eren? Uh, omdat ik zelf van die zelfstandige vrouwen hou. <laughs> en dat is ook wel uh, ja, in de historie dus terug, graag terugzien. Dat dat ook toen ook al bestond. Heeft u eigenlijk een vrouwelijke Nederlandse rolmodel? Iemand die van u zegt, ja, als ik het even niet meer zie zitten, dan kijk ik naar haar en dan denk ik... Oh ja, zij kon het ook. Ik heb de ene moment vind ik dat en de andere moment vind ik dat. Maar ik kijk ook altijd wel een beetje naar mijn eigen moeder. De eigen moeder? Ja, <laughs> ja, ja. Die was wel ontzettend gezinsmens. En altijd wel voor de man. Maar ook een hele zelfstandige vrouw. die wel wilde, wist wat ze wilde. Uw eigen Powervrouw. Ja, precies. <laughs> en nu hoor de bijdrage van onze verslaggever Martine Verhoef. U hoorde dit al in het half zeven journaal... De evangelische omroep stopt met uitgesproken EO. Elke dinsdag en donderdag zenden zij dat programma uit. De andere dagen doen de Vara en wakker Nederland dat reden te praten met de hoofdredacteur van onze eigen club, hoofdredacteur Jaap Hofman. Goedenavond, Jaap. Goedenavond, Alex. Um, de EO die stopt ermee, blijkt nu plotseling eind uh, dit seizoen. Wordt hiermee de stekker uit het hele project uh, uitgesproken getrokken? Nou, we gaan nog wel even door de uitzendingen lopen, in ieder geval tot uh, september. Uh, mm -hmm. Ik weet alleen niet hoe de EO er op dit moment uh, in zit. Ik werd uh, enigszins pijnlijk verrast hedenmiddag uh, door dit besluit. Ja. Ja, ze, ze hebben het zwaar, want na eigen zeggen is er te veel verschil van inzicht... wat betreft kwaliteitsjournalistiek. En dan spreken ze ons aan, WNL en de FARA. Heeft de EO een punt of, of kletsen ze maar nou, uit? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ik dat wat, wat een wat arrogante toon vind. En het ja. wonderlijke is dat we ook wel uh, wat, wat hapering in het programma zagen... en daar waar dingen konden worden verbeterd. En het wonderlijke is dat we daar uh, met de drie partners... Uh, al een tijdje lang over in gesprek uh, waren... Dat, beter op elkaar te laten aansluiten en om die profilering wat beter uh, te maken. En wie schetst mijn verbazing dat ik uh, op weg naar de netmanager van Nederland 2 uh, hele ja. middag mm -hmm. een persoontje kreeg, dat, uh, dat we ermee stopten, curieus. Ja, jullie u waren dus volop in gesprek. Vind je een valide argument of... Uh, of... Of is er een andere reden? Nee misschien? hoor, dat zijn de woorden van de EO. Ik uh, denk dat wij uh, bezig waren het WNL-profiel daar uh, wat duidelijker in die uitzendingen naar voren te brengen. Niet in mm. de minst door de Komst van uh, Joost Eetmos. Ik vond echt dat we daar op de goede weg uh, waren. We hebben spraakmakende uitzendingen de afgelopen tijd gemaakt met, uh, met, met Rutte en Wilders en de rechtszaak uh, in Denemarken. Dus, uh, ik vond dat het, uh, dat het goed ging. En ik, uh, ja, laat ik eens had even... er alle hoop op dat het, uh, ja. het een lange leven beschoren zou zijn. Ja, tot even tot slot. Uh, even even naar de Vara kijken. De collega's van de Fara die presteerden toch het slechtst van de drieën. Lage kijkcijfers. Uh, presentatie was heel veel kritiek op. Uh, Ligt het aan de Fara, maar zegt de EO dat niet haar? Of is dat, is dat nou, flauw? Nou ja, dat weet, dat, dat weet ik niet. Dat zou ik erg flauw vinden. Want ik weet ook dat mijn collega's bij de VARA hard bezig waren uh, met uh, aanpassingen en uh, verbeteringen. We moeten overigens ook niet helemaal bij de pakken neerzitten hoor. Want uh, mm -hmm. we hebben nog allerlei andere mooie ideeën om uh, de profilering van WNL uh, uh, te laten zien en horen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het ook weer geen man overboord maar uh, het ging meer om de manier waarop en de toon die de muziek maakt... die mij uh, nogal uh, verwonderd uh, heeft heen de middag. Ja, het goed om te horen dat uh, ze van Wakker Nederland nog niet af zijn. Dank je wel voor je commentaar. Absoluut. Niet. Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan... hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Dat vindt tenminste Wim van den Berg. En hij is voorzitter van de stichting Vrije Recreatie. Dat is de belangenbehartiger van de boerencampings in ons mooie land... Goedenavond, meneer Van den Berg. Goedenavond. Toeristenbelasting is diefstal, zegt u? Ja, ik vind dat in eigen land puur diefstal. Het wordt vaak gebruikt om gemeentebegrotingen sluitend te maken... terwijl als u in Hilversum woont, of in Alkmaar, uh -huh. of in Assen... en u gaat kamperen ergens in Nederland... Ja. gaat al uw belasting thuis in uw woonplaats gewoon door... en dan is het eigenlijk te gek dat Nederlanders in hun eigen land... ...toeristenbelasting moeten betalen. Ja, dus lekker weg in eigen land uh, moet die paar eurootjes goedkoper worden, vindt u? Dat vind ik wel. Het is namelijk zo, de recreant kiest voor eigen land... Uh -huh. ...om rust, ruimte en betaalbaarheid te vinden. Nou, daarvoor zijn ze bij de Stichting Vrije Recreatie aan het Goede Adres. En wat zie je dan? Dat die gemeentelijke overheden denken... ...ja jongens, we hebben centen nodig... Laten we de toeristenbelasting maar weer wat opvoeren. Ja. Nou, dat is nou net niet de bedoeling van een organisatie die pleit voor vrijheid en concurrentie in de recreatiesector. Meneer Van den Berg, ik snap uw pleidooi, maar is het toch een beetje een schot in het duister? Want wie spreekt u nu eigenlijk aan? Alle gemeentes die trekken zich er helemaal niets van aan, hè? Nee, daar ben ik niet met u eens. We hebben inmiddels enkele gemeentes die hebben de toeristenbelasting verlaagd. Mm -hmm. We hebben zelfs een gemeente Deventer in Nederland die totaal geen toeristenbelasting heeft. Zo zijn er nog enkele gemeenten gelukkig meer. Dus de goede zou ook beslist willen prijzen. En de recreant kijkt toch ook naar de betaalbaarheid. In deze crisistijd wil iedereen wel wat zuiniger gaan. En dan is het ook weer zo. Eigenlijk doet die gemeente met de toeristenbelasting zichzelf schade. De, de plaatselijke ondernemers, de horeca, de middenstand in die gemeentes onderleiden, er ook schade van. Meneer van den Berg, ik dank u voor uw commentaar. We gaan met z'n allen lekker naar Deventer, want daar kost het niks. Ik heb nu al zin in de zomer. Ik wens u succes met uw, uh, met uw kruistocht. Ja, straks op deze zender gaat kunststof verder. Daar is een minder talmatige gast. Hij komt praten over zijn eerste dichtbundel. Laat het orgel jammeren en ruimt op, inderdaad. En morgenochtend op tv, ochtendspits op Nederland 1 vanaf 7 uur. En daarin aandacht voor privacy op internet en de première van Gooise Vrouwen, de film. Morgenavond, 7 uur sharp, ben ik er weer op Radio 1 met Avondspits. Wat WNL betreft dus een hele fijne avond. En als u van voetbal houdt, veel plezier bij Barcelona Arsenal. Het laatste nieuws. schoon schip maken. Alle ins en outs. Het gaat om een hele waslijst aan misdragingen, strafbare feiten, zoals diefstal, zelfverrijking. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. In last moment is Charlie Sheen. Charlie Sheen. There's my life. Deal with it. Verslaggevers ter plaatse. Dit is de frontlinie nu. Nou, er komt een vliegtuig aan en die laat een bom vallen. We moeten hier absoluut niet verder rijden. Deskundigen in de studio. Is het niet meer helemaal privé, omdat we er allemaal van weten... dat de koningin daar gaat eten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Winning. bye, -bye. Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van een matrassen lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op. De Macht van een metresse. Een indrukwekkend historisch-psychologisch boek. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Ik bespaar energie door alle lichten te doven, maar nu loop ik overal tegen. Kan ik ook besparen met nieuwe kozijnen? Stel al uw vragen aan uw Belisol-adviseur... en geniet van 7 tot 19 maart van onze glasbonus tot 1100 euro. Breng uw kozijnafmetingen mee. Dan berekenen wij meteen uw voordeel. Belisol, kozijnen en deuren. Meer info op belisol.com. Er zijn weer goeie deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en 6 maanden 50% korting... op een twee jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt de goedbon van 100 euro voor handige extra's. Kijk op kpm.com slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Besluiten transgenders op basis van feromonen of ze man of vrouw zijn? En is in je brein te zien tot welke seksie je behoort? Vanavond in Labyrinth, de zoektocht naar de ware seksen. Om tien voor half tien op Nederland 2. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketcenter.nl. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag en zaterdag 12 maart in de Amsterdam Rai. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog? Daar hebben wij alle begrip voor. Robeco is positief over dit jaar. Wij verwachten een doorzettend herstel, zien groei in Duitsland en kansen in bijvoorbeeld India en China. Meer weten over 2011 en onze lange termijnvisie op beleggen? Ga naar hoeverstandigisbeleggen.nl. Of u gaat beleggen is aan u. Wij helpen u graag een weloverwogen besluit te nemen. Beleggen met Robeco, the investment engineers. De Nationale Carrièrebeurs 11 en 12 maart in de Amsterdam RAI. Kijk op carrièrebeurs.nl. Dit is Radio 1.